Welkom bij een hele nieuwe serie en de elfde alweer van eindtijd en profetie. In deze nieuwe serie gaan we het hebben over eindtijd, Israël en profetieën in het Nieuwe Testament. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom. Alweer de elfde serie. Um, misschien zeggen mensen wel van ja die eindtijd komt nooit want jullie blijven maar doorgaan. O, ja. Ja, dat is het oude testament zegt ook, waar blijft de tijd van de heren? Ja, precies. Ja, nou, dat want dat je... is natuurlijk wel een kernpunt van profetie, dat heel veel mensen zeggen, ja jongens, jullie bazelen maar wat, want die ja, eindtijd ja, ja. Die komt nooit. Waar, wanneer komt ja. Jezus naar nou terug? Kijk, in Matthäus 24 heeft de Heer Jezus het ook over die eindtijd. Ja. Hè? En dan noemt hij allerlei verschijnselen die het begin der weeën zijn. Ja. Dus de eindtijd loopt natuurlijk uit op de glorieuze wederkomst van de Heer Jezus, Verlijk. mogen hij ja. spoedig komen. Ja. Nee. Maar uh, daar wijst hij op bepaalde tekenen ja. en dat noemt hij de weeën van de mm -hmm. eindtijd. Mm -hmm. Hij gebruikt niet voor niets het beeld weeën. Weeën komen steeds sneller ja. en gaan worden steeds feller. Ja. Ja, dat weet je nog van onze eigen kinderen. Aha, zeker. En dat is heel boeiend dat we dat ook nu zien. Ja. En, en weeën die eindigen in de ontsluitingsweeën, zoals sommige zusters dat nogal weten, en, uh, en dan de, de, de persweeën. en dan is het kindje daar. Precies. Nou, ja. Wat we nu zien is, zijn die weeën. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Het bast van de oorlogen over het hele nou, land. Ja, over de hele wereld. En over de hele nee. wereld, ja. Pan, pandemieën. Volk staat op tegen volk. En, en, ja, en opstanden overal. Ja. Nou, het tweede, dat zijn die pandemieën. Mm -hmm. Men vreest nu dat die ebola, dat verschrikkelijke mm -hmm. daar uit ja. Afrika. Mm -hmm. Ook naar Europa gaat komen. Vanwege vluchtelingen. Vanwege de vluchtelingen, ja. Die medisch niet gekeurd worden als ze daar mm. in Italië landen. En uh, men is daar echt bang voor. Ja. Ja, en zo zijn er nog veel meer tekenen. Ja. En God talmt niet, hè? En God talmt niet met de belofte. Nee. Alleen, dat, hij is zijn, wil dat, dat is zijn antwoord op die vraag van mensen. Van ja, hij duurt maar, hij duurt maar, hij duurt maar. Jullie zeggen wel dat hij terugkomt, maar uh, waar blijft hij? Uh, dat is een teken van Gods ongelooflijke genade. Hmm. Want als de ontsluitings- en de persweeën komen, die staan in openbaring. Hmm. Dat zijn die verschrikkelijke rampen die er in openbaring ja. komen. Ja. En God wil dat liever niet. Nee, dus dat hij stelt dat uit. En God stelt dat uit, ja. ja. God wil dat niet, want God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hmm. Hij wil veel liever dat de mensen zich bekeren. Ja. En, en daarom staat er, het eerste w is voorbij gegaan, ja. het tweede w komt eraan, mm -hmm. en dan komt het derde w. dat zijn de laatste rampen van openbaring, en dan is het ook afgelopen en dan staat er ook in openbaring, en nu geen uitstel meer. Ja, precies. Ja. En, en tegen die tijd, daar lopen we hard tegen aan, maar het is God die uitstelt, omdat hij nog op mensen zit te wachten, misschien wel een kijker, ja. eh, voordat hij zijn hart aan de Jezus precies. Heeft. In zo'n eerste aflevering van een nieuwe serie uh, zijn we zo langzamerhand uh, een beetje gewend geraakt aan dat we even naar de actualiteit kijken van waar we nu zijn. We nemen dit op en het is nu juni 2014. Uh, wat is de actualiteit van de eindtijd op dit moment? Nou, we hebben het net al genoemd. Die weeën zijn Aha. al bezig en die ja. gaan ook steeds sneller. Ja. Het, het gaat razendsnel, zeiden we net in het voorgesprek hier. En, maar dan gaan we eens naar Israël kijken. Ja. Het is een groot wonder van God eh, dat Israël zo rustig blijft. midden van al, al die uh, ellende rondom ja, het Het is daar op dit moment ook heel rustig. Het is, ja ja. Want jij bent er pas geweest. Ik ben er pas geweest en het verbaast mij over... De uh, security die heel erg naar beneden is gegaan. Uh, je kunt uh, gewoon bepaalde gebieden gewoon naar binnen zonder dat je zwaar gecontroleerd wordt enzovoort. Dus er is een, een mate van, van rust. Ik zie minder militairen en meer, wat meer security mensen die dat hebben overgenomen. Dus er is een bepaalde mate van rust. Ja, en toch gaat het grootste deel van hun budget gaat naar uh, de defensie mm -hmm. en naar de veiligheid en naar de ja. grenzen. Ja. Ja. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook met die muur te maken, hè, die voor veel mensen, uh, waaronder onze, uh, nou niet onze vriend, maar uh, vriend, uh, zullen we hem toch maar vriend noemen, want de heer Jezus noemde ook. Uh, zijn, Judas zelfs een vriend. Maar uh, ex-premier uh, van Acht, die uh, heeft natuurlijk altijd wat te vertellen over die muur, maar juist door die muur is er rust en vrede. Ja. En is er ook rust en vrede voor de mensen achter de muur, die Palestijnen. Ja. Want anders moet Israël daar weer gaan jagen op, op, op die moordenaars. Dus die muur werkt aan twee kanten vrede. Die, die muur die werkt aan twee kanten. Ja. Maar ja, mensen verblind door de haat tegen Israël. Dat ja. heb je ook met die BDS-campagne, die er keihard aan de gang is. Wat is de BDS-campagne? BDS is Boycott Israël. Oh ja, tuurlijk. Ja. En uh, uh, mijn zoon stond voor een uh, Albert Heijnwinkel. En er stond een meneer met zo'n uh, bord Boycott Israël. Paat, ja. zegt hij, wat moet doen? Zeg, vraag hem maar uh, beleefd of hij een gsm heeft. Of hij een, een mobieltje heeft. Of hij een mobieltje heeft, ja. dan zei hij erheen. Waarom vraag je dat? Nou, als u er eentje hebt, moet u meteen in de prullenbak gooien, want die wordt in Israël geproduceerd. Althans, een aantal onderdelen daarvan. Ja, de grootste ja, onderdelen ja. ook van allerlei andere apparatuur. Ja. Nou, dat is boycott. D is des-investeren. In, uh, ja. Haal de investeren net als Vitens en al die domme organisaties ja. dat doen. Ja. En ook daar heeft Israël ja. geen last van. Boycott ook niet. Ik sprak daar ook met een van de wijngardenieren, ook in de gebieden. Mm -hmm. En ik zeg, heb jij geen last van de boycott? Wel nou, nee, wij leveren kwaliteit. Dus? Dus, gewoon. dus de maar grote bedrijven ik, gaan gewoon door. Ja, en, maar ik denk dat degenen die die boycott veroorzaken en inzetten, ja, dat die er wel last van krijgen. Die krijgen er last van. Ik, de Bijbel die zegt hier ook, elk wapen dat tegen u gesmeed wordt... Ik wil toch hard de Bijbel bij halen, want het is een Bijbelse zeker, tijd. Ja. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En uh, welke... Jezaja uh, 54, de laatste versie. Okay. Nee? En dat zien we. Oorlog ja. hebben niets uitgericht. Mm -hmm. De boycott rich, uh, richt niets uit. Ja. Een klein beetje schade. Maar de grote bedrijven blijven investeren in Israël. Mm -hmm. en, en alleen wat wel wat uitricht tegen Israël zijn die leugencampagnes. Dat ja, is de media. De media, dat is het laatste wapen... Wat Satan gebruikt. Ja. Satan is natuurlijk de vader van de leugen, zegt de heer ja. Jezus. Niet? En dat is het hele erge van Maar goed, Satan. zou het dus interessant zijn om te kijken van de bedrijven die de, uh, Israël wel boycotten, hoe hun winstverwachting zal zijn in de toekomst. Ja, maar dat vind ik een beetje jammer, want wij drinken van Vietens. Ja, <laughs> nou, maar goed, maar uh, wij weten dat als jij uh, aan Israël komt, dan kom je aan de God van Israël. Natuurlijk. En dan leid je daar zelf schade door. Ja, Wie ja. mij zegent, wordt gezegend. Wie mij vervloekt, wordt vervloekt. Ja. Dus eigenlijk zou je vanuit die tekst kunnen zeggen van dat de bedrijven die Israël boycotten het eigenlijk niet zo goed moeten doen in de toekomst. Nou, dat, let er maar eens op, dan kunnen ja. we daar een volgende serie ja, van maken. Dat is misschien toch gewoon interessant ja, om ja. naar te kijken. Nou, kijk nou maar eens naar Jezaja. Uh, mm -hmm. uh, ze willen Israël boycotten ja. uh, en Israël economisch kapot maken. En dan zegt de heren... Die zegt in Isaiah 60 weer, want, vers 5, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden en het vermogen van de volken zal tot u komen. Ja, dat is een principe van God. De winst van de wereld vloeit naar Gods kinderen. Ja, maar de rijkdom der zee, die grote gasvelden die ze aan het aanboren mm -hmm. zijn, Absoluut. het Lefiatan en ja. het Tamarveld, ze verkopen nu. Al, al, al vele kubieke, miljoenen kubieke meters gas aan, aan Jordanië. Mm -hmm. Rusland loert op het gas, ja. China loert op het gas en de olie. Ja. Ze hebben grote olieschalievelden in Israël ontdekt, in de vlakte waar, uh, uh, waar, waar, waar Simpson woonde. Niet, dus de heer die compenseert dat en die glimlacht vriendelijk en ze laat ze maar tobben. Ja. De heer gaat gewoon door met zijn volk. Als we het hebben over rust en vrede in Israël, redelijk uh, rust en vrede op dit moment, dan is het toch wel verpand dat alle landen eromheen uh, er van alles aan de hand is. Wat heel erg verdrietig is natuurlijk. Wat heel erg verdrietig is. Het, het, het ernstige wat er aan de hand is ook, dat uh, christenen daar op grote schaal uitgemoord worden. Ja. Weet wat uh, die ISIS doet, die... Uh, islamitische uh, staat in Syrië ja. en in de Levant, uh, in Irak. Ja. Nou, dat is verschrikkelijk. Ja. En je hoort geen woord van protesten. Tegen niemand doet er wat aan. Nee. Uh, christenen die roepen daar. En dat zijn de oudste christelijke kerken, die roepen. De hele westelijke wereld laat ons in de steek. Ja. Nou, ik weet dat de christenen hier in uh, Nederland ja. regelmatig zijn vinger opsteekt. Ja, dat is heel positief. Uh, je hoort voor de wint, uh, over Egypte en over andere landen. Die, die, yep. die, die roept toch wel op van mensen, kijk wat er gebeurt. Ja, ja het, het, de, de nadigheid is we kunnen misschien een keer later het voerig over hebben, het is hier geld, eerst de Jood ja. en ook de Griek. Ja. Eerst zijn de Joden in 1948, 49 mm -hmm. uit, uh, uit die landen daar verjaagd, ja. 850.000. Mm -hmm. En nu worden de christenen eruit verjaagd. Ja. En het is dus onze taak, natuurlijk, al onze gebedssolidariteit en alle solidariteit te hebben we met deze christenen te geven. Ja, precies. Gruwelijk worden ze daar vervolgd. Wat zijn andere zaken die in de activiteit spelen? Ja, wat mij heel erg opvalt zijn twee dingen nog. Het eerste is de val van Amerika, mm -hmm. wat mij ontzettend veel verdrietigt. Je bedoelt economisch? Ja, maar ook politiek. Mm -hmm. Politiek dat uh, Obama die pipt wat. Maar dat doet ook niks. En uh, ze maken altijd daar de westelijke wereld verkeerde keus. Ja. Overal waar de westelijke wereld in Amerika ingrijpt, is het een puinhoop. Irak ja. is één grote puinhoop. Christenen roepen in Irak, hadden we Saddam Hussein nog maar terug. Ja, uh, inderdaad, de uh, oplossing die gekozen is voor Irak, lijkt niet een meest geweldige oplossing. Nou, kijk nou maar eens naar de oplossing die ze voor Libië gekozen mm -hmm. hebben. Daar roepen ze, hadden we Gaddafi maar terug. Ja. En dat is ook een verschrikkelijk puinhoop. Ja. En de allerverschrikkelijkste puinhoop is in Syrië op dit moment. Ja. Maar ja, dat zou bijna pleiten voor, uh, van op het moment dat je dictat dictators opruimt, uh, dat je bijna zou zeggen van, joh, die gasten moeten er gewoon zijn, want anders wordt het een rotzooitje. Dat is ook zo, ja. ja. Maar er moet altijd een macht zijn die daar orde uh, in de mm. wereld handhaaft. Ja. Dat was in het Griekse Rijk, dat was in het Romeinse Rijk, mm -hmm. dat was in het... Uh, Babylonische Rijk. En dat waren gruwelijke dictators. En, ja. en Saddam Hussein was geen lievertje En die anderen ook. En Assad ook niet. Maar de christenen hadden daar tenminste nog vrijheid in Syrië. Ja. Toen Assad er was. Ja. Nou ja, en, en, en, en wat zien we? Wat kiest het Westen? Dat kiest voor die uh, jihadisten. Die in het vrije Syrische leger de overhand hebben. Is dat de islam? Dat is, dat is de, de die jihadisten. Dat zijn de fanatieke aslam, islam. Ja. Ja. Ja. En waarom kiest men daarvoor? Weet ik niet, nou ja, maar, goed. maar dat, dat, zo, zo ligt het nu eenmaal. Ja, ja. En, en kijk, Engeland is jarenlang die, die machthebber in de wereld geweest. Het ja. was het grootste rijk, de zon ging niet onder ja, onder het oog. heeft een bepaalde rol in Israël gespeeld natuurlijk. En die heeft toen, in die tijd, vanaf Willem van Oranje, toen hij William III en Engelse koning werd, mm -hmm. was Engeland de leidende natie. Ja. En zij gaven de Baltimore Revolution is bijna allemaal door evangelische christenen is dat opgezet daar. Ja. Lord Balfour en al die andere kopstukken, dat waren allemaal Puriteinse christenen. Ja. Nee? En, en dat is allemaal goed gegaan totdat Engeland de verkeerde keus ging ja. maken, de, voor de Arabieren en voor de islam ging kiezen. Mm -hmm. En dat is uh, helemaal misgegaan. Ja. En aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, bij D-Day, die we onlangs hebben gehad, hebben de Amerikanen het voortouw genomen tot de bevrijding van Europa. Ja. En die werden de machtigste natie. Ja, en dat is nu tanende, zeg jij. Zeg je? Dat is nu tanende. Ja, maar goed, wat is er toen gebeurd? Toen hadden in de tijd, hadden Engeland en Frankrijk mm -hmm. gingen oorlog voeren tegen Egypte. Ja. Hoe durven ze de helden? Mm -hmm. En omdat is Egypte wettig uh, het Suezkanaal aan het mm -hmm. toe-eigenen ja, naast ja, was. Ja. En Israël heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Sinaï te veroveren, omdat daar al die terroristen zaten. Ja. Toen heeft Amerika gezegd tegen Engeland, ophouden, en tegen Frankrijk en Israël, ophouden met die oorlog. Laat eens Egypte met rust, heeft Amerika toen gezegd. Toen heeft de Engelse premier Anthony Eden, naar de Amerikaanse president Eisenhower een telegram gestuurd over to you. Ja. Nu is de wereld en Amerika. Sindsdien is Amerika de machtigste natie geweest. Ja. Sinds Obama, ik was dankbaar dat toen uh, een negroïde man uh, daar uh, een president werd, dat was een prachtige, de eerste voor, de voor, ja, prachtig ja. voorbeeld van de emancipatie van uh, onze negere broeders, ja. nee? maar sinds Obama daar zijn anti-Israël politiek heeft uh, tentoongespreid, is Amerika keihard achteruit gegaan. Is dat ook uh, een op een een gevolg ja. van het feit dat ja. je Israël niet meer steunt, ja. betekent ik dus ik dat je Ik heb thuis een, een, een, een mail, of een, een, in mijn boek Israël, onze oudere broeder, ja. er staan wel tien voorbeelden ja. van landen die Israël zegenen en door God gezegend werden. En iedere keer dat Amerika zich rot tegenover Israël uh, opstelt... Mm -hmm. Bijvoorbeeld toen Obama Netanyahu door de achterdeur naar binnen liet. Uh, en, en, en weigerde met hem uh, te lunchen. Ja. Nee? Op diezelfde dag kwam er een verschrikkelijke orkaan over Amerika. Ja. Op het moment dat in 2005 was het jaar, in 2005... Uh, Amerika Sharon onder druk zette om de Gaza-strook te ontruimen waar nu de Hamas rondloopt, ja. de gazenstrook te ontruimen, kwam die verschrikkelijke orkaan Katrina over Amerika. Iedere keer, daar dat, dat kun, uh, kun je de klok op gelijk zetten, dat is, bij wijze van dat spreken. Dus dat is geen toeval dus? Er is geen, nou, als het één keer gebeurt, zeg is toeval, dan komen zoveel orkanen over Amerika. Ja. Ja. Maar als dat tien keer gebeurt, uh, elke keer als kerry, ja. Israël on, uh, net een onder druk zetten. Gebeurde er iets in Amerika? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, dan heb je weer iemand die ze roept van, dit is, die orkaan is een straf van God. Ik zeg niet dat het een straf van God is. God, sorry dat ik het zeg, maar God straft niet. God trekt zich gewoon terug. Neem nou de dochter van Billy Graham. Die mm -hmm. kreeg zo'n, uh, die God die van jullie in een televisieinterview. Die God van jullie die uh, allemaal straft en slaat en die rampen. Ze zegt, God die straft niet. Dat doen we zelf. Hij haalt zijn bescherming weg. Wij, precies. Wij, wij zeggen van, uh, geen gebed meer op de scholen. We zeggen, halal eten voor de kinderen. Uh, uh, geen gebed meer en geen bijbelteksten meer mm -hmm. bij het leger. En we zeggen, dag tegen de Heere God. En de Heere God, zei zij dan zo, is een gentleman. En die vertrekt ook. Ja. En als God zijn hand terugtrekt, dan hebben de machten van de chaos... En dat dat zie zien we nu, dan ook. Zien we Syrië, ja. Dat zien we in Syrië, dat zien we in al die landen ja. daar rondom. Ja. En dat gaan we ook in Europa zien en dat zie je ook in Amerika. Ja. En mensen die zeggen dag tegen God. En dan zegt God, zoek het dan zelf maar uit. Ja, ja dus zie je, Jan, uh, dat volken tegen volken opstaan en dat er van alles aan de hand is in de wereld. Maar Amerika, ja, die, die raakt ze mag kwijt. En dat is een heel ernstige zaak. Ja. Want? want Amerika is dus, zoals Engeland de eeuwen mm. daarvoor, zoals het Romeinse Rijk ja. en al die andere rijken, is eigenlijk de politieman van de wereld. Ja, en er moet een politieman zijn. En Heel de... veel van de mensen hebben daar een hekel aan, hè? dat er iemand Tuurlijk. zich opwerpt als een politieman. Ja, maar goed, maar dan krijg je overal opstanden. Ja. En nu is Amerika dat steeds meer aan het kwijtraken. Mm -hmm. En je krijgt steeds meer chaos over de wereld, ja. ook in Europa. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een uitermate ernstige zaak. Dat zijn de zichtbare dingen, de oorlogen die ontstaan, de volkeren die tegen elkaar opstaan. Hè, Oekraïne hebben we natuurlijk gezien. Um, wat zijn de geestelijke machten? De, de geestelijke machten die erachter zitten, dat noemt Daniel, die noemt dat de vorst van Perzië. Mm -hmm. Dat is de geestelijke macht die achter Perzië mm -hmm. staat. De vorst van Griekenland, dat is het Griek die achter het Griekse Rijk staat. Ja. Achter Hitler stond ook zo'n geestelijke macht. Ja. Die werd geadviseerd door een of andere demoon. Ja. Maar het, het, het punt is dat die geestelijke machten nog niet Satan hoeven te zijn. Nee. En die maken onderling ook ruzie. Mm -hmm. Dat is rijk van Satan die heeft moeite om het zootje bij elkaar te houden. Ja. Die zoeken naar hun eigen positie, eigen eer. Ja. En, en dat speelt. En nu is er niemand die het meer in de dwang houdt. En nu krijgen we de macht van de chaos. En vanuit die chaos komt het beest. Okay. Dat staat in Daniel... Uit de woelige zee kwam dat verschrikkelijke beest tevoorschijn. Ja. Heeft dat iets met de islam te maken? Kan. Uh, de islam die strijdt natuurlijk met grote kracht om de wereldmacht. Mm -hmm. En dat zien we in de, aan de islamisering van Europa. Turkije. En nou, Turkije, dat is het punt, die wil het uh, grote Ottomaanse Rijk, was een wereldrijk was, ja. dat wil hij terug hebben. Ja. Herstelt het Ottomaanse Rijk. Mm -hmm. Er is ook anders de druk mee bezig. Ja. Maar het probleem is dat Iran. Zijn eigen Messias, zijn eigen Mahdi heeft, ja. en die zijn druk bezig met de bom van de mm -hmm. Mahdi. Ja. En als die die bom heeft, dan is het afgelopen. Mm -hmm. Het is al zo erg dat Saudi-Arabië gedreigd heeft om een bom in, in, in Pakistan te kopen. Tja. Het is wat, ja. Ja, ja, want ja. die hebben bommen zat daar ja. in Pakistan. Verschrikkelijk. Ja. En dan de derde macht in de islam is Saudi-Arabië. Mm -hmm. Dat is de macht van de Soenieten, En dat is de macht van Mekka. Waar het centrum is. En die streven allemaal met elkaar, om de, tegen elkaar, met de, om de wereldmacht. Ja, het is wel interessant als jij zegt, Mekka is het centrum, want dan is Jeruzalem dus niet het centrum. Nee, voor, nee. voor de islam. Terwijl ze het wel proberen te grijpen. Ja, maar dat, dat, dat komt wel goed, want in de hadith, dat is de traditie mm -hmm. van de islam, staat Jeruzalem toch wel centraal. Oké, okay, toch wel. En, dat, uh, en, en daar speelt de paus ook in mee. Ja. Ja, nu je de paus noemt, dat was mijn laatste op het lijstje, want hij is natuurlijk net in Israël geweest. Ja. Hij, hij begon verkeerd wat mij betreft. Hij begon in Bethlehem. en ging daarna pas naar Jeruzalem. Foute keus, of niet? Ja. Ja, er zijn mensen in de Jerusalem Post. Daar stond een analyse van een van de bekendste schrijvers, Caroline Gleek, mm -hmm. En dat was vernietigend voor de paus. Ja. Uh, hij was puur anti israël daar. Ja, de paus zal daar weinig boodschap aan hebben? Nee, maar uh, ze had dat wel heel scherp. heb ik aan ja. een katholieke vriend van mij gevraagd en ik zeg, heb uh, je dat uh, artikel van Carolyn Kliek gelezen? Hij zegt, ja. Ik zeg, wat denk je er nou van? Ja. Hij zegt, ze heeft tot mijn diepe spijt, heeft ze volkomen gelijk. Mm -hmm. Deze paus die heult met de islam. Ja. Hij gaat zitten bidden met Abbas mm -hmm. en met Peres. Ja, en ook weer op de verkeerde plek. Op een hele in het centrum van het Ik Vatikaan. was uh, vorige maand uh, voor een productie in Rome, of uh, sorry, in, uh, in Israël. En uh, ik maakte een foto van uh, een bord wat, wat ik aan de wand zag hangen. Daar staat op: Peace starts here, starts oh. from here. Dat was in Jeruzalem. Ja, ja. Dus de vrede begint in Jeruzalem. Tuurlijk. Dus waarom ga je dan binnen in Rome? Nou ja, dat is Peres natuurlijk, hè. Dat is ook een Nou ja, dat is de paus, uh, denk ik, want die heeft ze uitgenodigd. Ja, die heeft, ja, ja, die, die neemt dan het initiatief. Ja. Maar kijk, als er dus een soort uh, machthebber komt in de islam die al die partijen bij elkaar weet mm -hmm. te brengen, en ik denk dat die er ook wel zijn, ja. uh, dan is het toch afgelopen. Ja. En dan gaat de paus mee. Uh, kerken uit Griekenland, uit Rusland enzovoort, die zijn ook allemaal heel erg pro-Palestijns. Ja, ik weet niet of het de Russisch Orthodoxe Kerk zo erg is. Griekenland wel, mm -hmm. maar de Russisch Orthodoxe Kerk mm -hmm. denk ik wel meevallen. Goed, tot slot, die, die paus die uh, nodig dan Abbas en uh, PRS uit. Uh, Pires die bijna uitgekaart is, want zijn opvolger is inmiddels bekend. Ja. Um, wat heeft dat nou voor zin gehad? Dat gebed? Ja. Het laat gewoon zien hoe de situatie is. Ja, het is een politiek spel. Er is een enorme wereldmacht zijn bezig om de macht in handen te krijgen. En die zorgen ervoor dat er chaos is. Ja. Want de nieuwe wereldorde, die vanuit de Verenigde Naties natuurlijk mm. zeer geprogrammeerd wordt, gepropageerd ja. wordt. De nieuwe wereld en de nieuwe wereldregie komen daar vandaan. Ja. En daar speelt de paus natuurlijk een, lange, een belangrijke rol in. Aha. Die katholieke vriend van mij die zegt, de paus is de profeet van de antichrist, hij is niet de antichrist zelf. Nee, oké, okay. dat kan ja. ik me iets bij voorstellen. Nou ja, ja, goed, maar ja. hij wil natuurlijk ook de macht in Rome ja. houden, hij is een politicus. Ja. De, maar ja, dat dus zijn... als er meer een politieke zet, dat uh, bid ik voor de vrede van Jeruzalem? Tuurlijk, ja. natuurlijk. Van Van Midden-Oosten zeggen ze dan. Ja. Ja, want, uh... Maar dit is wat er gaande is, en ja. daar zitten wij christenen zitten daar middenin. Ja. En dat we is... hebben maar één wapen, twee wapens hebben we. Het eerste en belangrijkste wapen, dat is het woord van God, ja. dat we proclameren iedere ja. dag, iedere dag zeggen we, Jezus is Heer, niet de paus is Heer, ja. en niet de Islam is Heer, Jezus is Heer. Amen. En het tweede is ons gebed. Ja. En het gebed van de rechtvaardigen, er mag veel, en zeggen ja. sommige vrome mensen maar niet alles, maar het staat er niet, het gebed van de rechtvaardigen vermag veel, doordat er kracht aan verleend ja, wordt. Echt de laatste opmerking daarover, maar dan zullen heel veel mensen zeggen, ja, maar dat deed die paus toch ook, samen met Abbas en Perez? Nou, wie baden ze? Dat is de vraag. Ja. Nou, wie bid je dan? Nou, wie, wie bidt Abbas? Er werden hele stukken uit de Koran gelezen. Hmm. En gelukkig uh, laat Peres nog wat stukken uit de Tenach. Ja. Wat de paus gelezen heeft, weet ik niet. Nee. Maar uh, Nee, dat zijn geestelijke machten die erachter zitten. Okay. De werkelijke macht ligt bij de gewone kinderen gods die krachtig bidden en die met grote kracht en moed achter Israël staan. Zoals een van de belangrijkste leiders van Amerika, geestelijke leiders mm -hmm. Franklin Graham, de zoon ja. van Billy. Ja. He, die heeft onlangs nog opgeroepen bij de Amerikanen om te bidden voor Israël. En, en, en de staat Israël te steunen, want dat is het begin van de verlossing voor Israël. En daar gaat de Heer mee door. En dat zien we dat alle wapens die tegen Israël gesmeed zijn, die werken niks uit, want de God van Israël staat erachter. Nou, daar kunnen we alleen maar aan op zeggen. Onze tijd zit er ook op. Uh, we gaan een volgende aflevering uh, beginnen met uh, het Nieuwe Testament. En uh, dat zal een nieuw avontuur worden in deze serie. Ja. Hartelijk dank voor, uh, voor je toelichting over de actualiteit uh, die er nu is uh, vandaag. En ik zie jou graag uh, een volgende aflevering terug. Oké. Okay. U ook thuis, heel hartelijk dank voor het kijken naar deze eerste aflevering van deze nieuwe serie. Het is goed om de actualiteit steeds weer even te bespreken en te kijken van wat gebeurt er op dit moment allemaal in de wereld. Hoe valt dat samen met uh, wat de Bijbel zegt over eindtijd en profetie. Blijf kijken, want we gaan kijken naar wat onder andere Paulus te vertellen heeft over Israël, de eindtijd en de profetieën in het Nieuwe Testament. Hartelijk dank. Het is de laatste uren, nog niet eens de laatste jaarweek voor deskundigen onder ons. Het is de laatste verwachten allemaal, het koninkrijk in hun tijd. En waarom is het nog niet gebeurd? Dat ook weer omdat God een God is van uitstel.